De verkenners die in Rotterdam onderzoek, onderzoeken welke coalitie mogelijk is na de raadsverkiezingen... krijgen nog een week extra de tijd. Ze zijn optimistisch dat de impasse kan worden doorbroken. Collegevorming is ingewikkeld, omdat sommige partijen hebben besloten niet met elkaar samen te werken. Ook zijn er door de versplintering in de raad minimaal vier partijen nodig voor een meerderheid. Maar er wordt ook over coalities van vijf of zes partijen gesproken. Morgen gaan de gesprekken verder.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 De fatale woningbrand in Diemen vorig jaar juli is aangestoken om de verzekering op te lichten, heeft een van de twee verdachten bekend. Dat bleek vandaag tijdens een proforma-zitting bij de rechtbank in Amsterdam. Eerder had de broer van deze 23-jarige vrouw al toegegeven dat hij een van de brandstichters was, met als doel verzekeringsgeld op te strijken. Bij de brand in de studentenflat kwam een man van 27 om het leven.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 You have been going through these stages Now it's time to turn the pages We're gonna stand in line and not give up 10. You get the biggest call you're ever sent. No one will doubt that you're an angel. So what went from this side. Nobody did no crime. What's with the young?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 them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 Schiep een berg aan naar Konomo Het ritme van Zandvoort 10 FM Geef mij eens je handen, kijk in mijn ogen Ik zit vol van iets dat jij moet weten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 Amen mm -hmm. Alegría y cosas buenas, alla tu cuerpo, alegría, macarena. Hey, macarena. Magalina, maga, maga, maga, Maga erin, maga erin, maga erin, maga erin, maga tu cuerpo, alegría, maga erin, tu cuerpo para dar la alegría maga cosa buena. erin, maga erin, maga erin, maga erin,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 Tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. tu cuerpo, alegría, Macarena, eh, Macarena. Dala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y tu cuerpo, alegría, Macarena, eh, Macarena, tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y tu cuerpo, alegría, Macarena, eh, Macarena.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 Do look what you just made. <laughs> <laughs> The rhythm <of> <laughs> oh, C-M-M <laughs> The beat, mm -hmm. drop the beat Sorry